1 Uur. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. De asielzoekers die gisteren werden gevonden in een tentenkamp in een bos in Bladol, komen uit Irak. Volgens de Brabantse politie zijn ze vermoedelijk op doorreis naar Engeland. Het gaat om 38 migranten. Na een tip vond de politie de groep langs de A67. Het is niet bekend hoe lang zij er hebben gezeten. Ze werden opgevangen in een AZC in Budol en zijn daar medisch onderzocht. Vanochtend zijn ze weer vertrokken.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 Vorig jaar stak het moederbedrijf van het dolfinarium Miljoenen in het Park... was er een flinke bezuinigingsronde en werden tientallen medewerkers ontslagen. Door deze besparingen en de goede zomer gaat het weer wat beter, zegt de directeur. De hoogte van de winst moet nog wel bekend worden. Saudi-Arabië weigert de verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi... aan Turkije uit te leveren. Volgens de Saudis kost het onderzoek naar de zaak tijd... en worden de verdachten gewoon in Saudi-Arabië berecht... Khashoggi werd begin deze maand gedood in het Saudische consulaat in Istanbul. Vermoedelijk door een Saudisch doodseskaard. En de huidige tijd, de zomertijd, moet behouden blijven... vindt sportkoepel NOC-NSF. Als Nederland hem afschaft, dan zijn sporters de dupe... omdat ze dan alleen nog in de weekenden goed buiten kunnen trainen. De Europese Commissie wil van de lidstaten horen... of ze af willen van de zomer- of wintertijd. Komende nacht gaat de klok weer een uur achteruit en wordt het dus eerder licht... Het weer, het is wisselend bewolkt met vooral in het binnenland geregeld zon. Aan de kust ook zo nu en dan een bui. Daarbij is kans op hagel en een klap onweer. Het is ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een file van 4 kilometer... tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer. De vertraging richting Den Haag is ongeveer een kwartier. Het heeft te maken met een ongeluk op de A4...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 Zondag goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend ben ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar een mooie oud En natuurlijk als opening hoor u onze herkenningsmelodie. Ik was natuurlijk van Louis Davis met weet je nog wel oudje... Opname 1928. In de volgende formatie was een Nederlandse volks- en feestband uh, uit de stad Apeldoorn. Naar opgericht in 1977. Waarvan waren ze gespecialiseerd in oud- Hollandse zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse snambelsafier bekend. Maar hij heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. We hebben het over de havenzangers. U hoort ze nu met Als wij weer gaan varen. Als wij weer gaan varen. Ver over zee. neem ik jou in gedachten, mijn liefste. Ik het zeemans Leven o oh, zo fijn Maar onder het Maanlicht Denk ik steeds weer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 I'm gonna make it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 Zwerver of koning, Jan-Holloman. Voor een vrouw uit Rochina, Jood-Islam niet, bergen of reuzen of voor wie?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 But we don't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 Natuurlijk zijn we in die ouder ons eigenlijk. Met, Met anderen ons al in ons huis. Maar nu ik je weer wandelen en laat ik je niet meer gaan. We komen samen uit een samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken omdat ik steeds ben blij van ogen, dat het toch zo bij zal komen, ben ik blij dat ik je niet weet.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 lekker aan de slag te gaan Ja dat is bij tijd en tijd Wel een hele leuke baan. Scooit dan wat zout in de salade Hou met de pannen het parade En denk niet verder dan Mijn neus is lang Ik begon met wat recepten En dat breide zich flink uit Nu sta ik als een meesterkop Achter mijn fornuis Sla de garde met souplesse Al de radijs uit het vergiet Gebruik alle pallen en het is er vies. Maar die af ik wou dat die af was Oh die af was Ik wou dat ik daar vanaf was Ze zou wacht je komen, ik heb nu alles klaar De cerf staat af te koelen en de aardappels zijn gaar Waar zou ze nou voor blijven? Ah, daar gaat de bel! Ik ben blij dat je er bent schat, ga zitten en vertel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 Die jas, die was. ik moet er niet aan denken.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 1959. Het was een Nederlandstalige versie van Living Doll... van natuurlijk Cliff Richards and the Shadows. En u hoort hem nu. Met Ik ben 17 jaar. Rijn de Vries nu bij de lokale onder CFM Zandvoort. Ik ben 17 jaar, daar voor jong. Ik ben 17 jaar, ik hou van de sok. Ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht.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 Ja, ik hou van de zon, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht.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 Een roos weer bloeit. als de Alpenrozen rozen gloeien iou en de late vlinders stoeien. iou haidi -da, dan komt Amor heel ver mee toe in het hart van Hans en Gretel, you cite die I die. lady, lady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Jure lady, jure lady, als de alpen roos weer bloeit.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 De tijd dat u er vast aan bent. Het is geen pijn ook geen biet, maar gewoon een heel gezellig lied, want de woorden. En moord. Ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Wat met de... Ik weet niet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 wel plaats. Ook Polly Edward komt er misschien nog aan met de volgende gevlogen. Ten eerste Annie de Reuven, Karel van der Velden. Kijk eens in de koppertjes van mijn ogen. Ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Tot ziens.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 Jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, de Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Kreunloop. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer, Duits Antwoord. Gewoon voorplaten van Schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd. Dat is... Tot zover, het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.